Als de zon lekker schijnt en de lucht is lekker blauw, en je zit daar in zo'n flatgebouw, dan zul je lekker balen, want je voelt je echt wel moe. En dan denk je bij je eigen, waar ben ik aan toe? Ga nog even kijken in de krant, is er nog iets vrij aan de Scheveningse Strand? Waar moet je nu anders heen? Naar de zee, zegt iedereen. Nou, neem mij niet kwalijk, ik bemoei mij erin mee. Waarom altijd naar die deun en waarom naar die zee? Kom eens hier bij ons aan het land, man, het is mirakels mooi. Niks ging doen met drukke volle strand Maar lekker in zitten in mooi Hey dat is voor alweer wijven man Nou die herrie daar bij jou, daar word ik steeds zie ziek van Je weet niet wat vakantie is Bedriet, ellende en ergernis Wat denk je van een toosje op de Scheveningse pier? Nou hier in het café taf je ook wel meer Mag ik moet dan niet aan denken aan het droge platteland Dat is die nog een beetje uit de vieze de strand Ja wij houden van het summer idee, Hier we gaan tegen Scheveningse strand Waar wil jij niet naar die mooie blauwe zee? Dan ga je ja, lekker naar de platteland, platteland. Ja, wij houden van een samerhaal idee Heerlijk kan het even niks aan strand Maar wil jij niet naar die mooie blauwe zee Dan ga je lekker naar een land. Op de bier, in de duinen, in de zee en op het strand Zie je de allermooiste wijven van het hele land Ze lopen hier te draaien in de tanga of een slip Dat zie ik toch veel liever dan zo'n Zo, Nou dat kan wel wezen, maar dat is ja geen gezicht Dat loopt door je spiernaak en bloot, Dat is de koffer voor zo'n werd. Nee, wij hebben hier nog klederdracht Cultuur van kom is kikken. Dan zie je pas wat vrouwen bent, dan kun je het eens vergelijken Nou agraria, dat hoef ik niet, maar ik heb een goed idee Je komt hier maar lekker zwemmen met je koeien in de zee Oké okay. Wat gaat daar nou voor een rare boot? Nee, dat is een koe. Cool. Bademeister! ik möchte niet beschweren, wat dat dan hier in de koeien in de zee, zo'n onverschilligheid. Hé, vanavond moet je komen knul, zo rond een uur of tien. Want dan gaan we wat beleven, dat heb jij nog nooit gezien. Oh nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dagen in de week, met z'n allen lekker swingen in een onwijs onwijsgaven discotheek. Nou hoe lijkt dat, is dat wat voor jou? Ach het is wel een wen met een andere vrouw Dit is breakdance joh, doe niet zo lomp Nou het enige dat ik je Breek dat is mijn klomp Boer wat doe je nou joh, hou je daarmee mee op? Ach die vrouw die doet zo raar dat gevreun ik aan mijn kap. Wil je die wil je Ali, wil je Petra, wil je Truus? Ach de halte en ik wil gewoon naar huis Ja wij houden van een summer holiday, heerlijk aan niks zeveningse strand maar wil jij die naar die mooie blauwe zee, dan ga je dan lekker naar het platteland. platteland Ja wij houden van een summer holiday, heerlijk aan een zeveningse strand Waar wil jij niet aan die mooie blauwe zin, dan ga je lekker naar de platteland Nou jongeman, ik ben 14 jaar kamerlis geweest, inderdaad Maar kom jij nou maar eens kijken, bij mij op platteland Wel eigenlijk sla ik liever een beurtje over Maar ja, het is weer eens een keertje wat anders dan ijzeren pep, en op het te plein. Dus vooruit, ik ga met je mee Nou m'n jong, hoe liep dat hier? Dit is pas echt de rust Beter dan die dik en dat gedoe daar aan de kust mijn vrouw die heeft wat stro gelegd voor in het Dus wat mij betreft, wij trussen, wij hadden hier met de kippen opstak Nou je lijkt wel niet goed wijs man, hoe zo'n vijf uur morgen vroeg? Ga nog al je schaap hier stellen, normaal kom ik dan uit uh, de kroeg En je denkt toch niet dat ik hier blijf in dit saaie dorre platteland? Kijk ik ga ver met mijn duim omhoog naar het warme Scheveningse strand Ja wij hadden van een summer holiday, hier aan het Scheveningse strand wil jij niet naar die mooie blauwe verseen, dan Ga je lekker naar het platteland? Ja, wij houden van een summer holiday. Hier kan ik even niks strand. Ah, wil jij niet naar die mooie blauwe verseen, dan Ga je lekker naar de platteland? Heb jij voor mij een uh, broodje M en uit? Nee. En uh, ik wou er ook nog eventjes een uh, broodje karbonade bij. En voor mij. Wil uh, ook een uh, patatje met hebben? Heb doe er maar een beetje pikkelilly op voor mij. Vind ik ook lekker. Ben ik erbij? Een dubbele petocht met voor mijn meisje. Meneer de voorzitter, wij krijgen nooit in beurt.